In de stad Cork heeft koningin Elisabeth haar vierdaagse staatsbezoek aan Ierland afgesloten. Op een markt stonden duizenden Ieren haar toe te juichen. Staatsbezoek aan Ierland is zonder grote incidenten verlopen. Het was het eerste Britse koninklijke staatsbezoek aan Ierland sinds het land in 1921 onafhankelijk werd. De Spanjaard Alberto Contador heeft zijn leidende positie in de Ronde van Italië verstevigd. In de eerste bergrit reed hij zijn voornaamste concurrenten op ruim anderhalve minuut. De Venezolaan Lugano won de tappen. Steven Kruijswijk kwam als dertiende over de finish. Het weer nog, vanavond klaart het op. In het Zuidoosten is nog een bui mogelijk. Verder is het droog. Morgen veel zon en temperaturen van ruim 20 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Pleisters. Schat, waar zijn de pleisters? Vleisters! Oh. Oh. Gelukkig, eindelijk hulp. Hier is Maggiare. Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond en welkom bij het koken en programma Mangiare live vanuit Studio De Smet in Amsterdam. We zijn er iedere vier weken op vrijdagavond tussen zeven en acht uur op Radio 1. En als u wilt reageren, en dat wilt u natuurlijk, dan stuurt u een mail naar mangiare.ntr.nl. Of u reageert via onze website www.radiomangiare.nl. Want daar staan ook de recepten van de uitzendingen, alle uitzendingen trouwens ook, de reacties, de smaaktest die we elke maand doen en andere dit wordt een hele bijzondere aflevering van Manjari, want we gaan iets unieks doen. Uh, op dit moment wordt namelijk de finale uitzending van het tv-programma Chef 2011 uitgezonden op RTL 5. Wij hebben chef-kok Robert Kranenborg, meester-kok moet ik geloven, meester-chef... Wat is uw aanspreektitel, meneer Kranenborg? Uh, Robert Kranenborg. Ja? Uh, gepassioneerd kok. Gepassioneerd. We hebben gepassioneerd kok Robert Kranenborg in de studio... en die hebben we bereid gevonden om juist op deze spannende finaleavond... Uh, bij ons aan te schaven. Wat is die nog meer? Hij is ook meesterkok. Hij is ook meesterkok, ja, en Chefkok geweest. Uh, dus we zetten zometeen de tele televisie heel zachtjes aan op de achtergrond. Dan zien wij. Je wil het wel volgen. Hè? Ja, we willen het volgen. En wij wij als een soort theo komen, verwachten we dan straks. Ja. Commentaar Rugnummers, van uh, ja. Robert Kranenborg. Ja. Uh, en, en dan vertelt hij aan passant ook hoe dit programma zijn hele leven op de kop heeft gezet. Want die man die, die dacht dat hij nog een rustige oude dag heel lang nou, duur nou, nou, nou, nou. ging beleven. Maar toen bleek gewoon dat hij heel hard moest gaan werken. Ja. En je zet de televisie nu aan en je ziet gewoon Robert Kranenborg. Als u wilt reageren, overigens, op Robert Kranenborg... kan het ook via onze website. Tegenover Kranenborg zit Yvette van Boven. Uh, zij is de vrouw van het bekroonde kookboek uh, Home Made Kookboek van het jaar 2010. Gaat nu ook over de grens. Worldwide ja. uitgebracht worden. Ja. In alle talen ook of in Engels? Nou, in Engels. In maar e dat vond ik al heel wat. Ja. ja, in heel veel landen. Ja, dat is dan praktisch wel de hele wereld. Ja, wat goed gefeliciteerd. In ja, september ja. gaat dat gebeuren. Ja. Je woont voor de helft van het jaar in Parijs, ja. ongeveer. En de andere helft in Amsterdam. Je hebt een, een table dood aan de Amstel in Amsterdam. Klopt. Dat, die gaat ook weer open binnenkort voor... Ja, we, we missen het publiek een beetje. We waren vroeger ook open overdag. Maar het, ja, we kregen het enorm druk, ook omdat we catering doen... Maar we missen gewoon de buurt de en de mensen. Dus we zitten te denken om niet alleen de table dood open te houden... voor de groepen die normaal een paar keer per week komen... maar op de andere dagen dat iedereen weer gewoon binnen mag lopen. Dus daar zijn we nu in een kleine reorganisatie bezig. Ja, want verder ben je ook nog foodstylist. Ja. Je, je ontwerpt van alles en nog wat. Je bent zeer breed inzetbaar en allemaal op culinair. Me, ja, op het algemeen, als het maar iets met aardappels te maken heeft... dan ben ik er wel bij te vinden. Als er iets met aardappels... <lacht> nou, en daarom hebben we jou ook uitgenodigd. Want jij bent voorzitter van het proefpanel vanavond over croissants. Ja, dat is wat anders. we dachten nou, Parijs, Yvette van Boven, croissant... nou, dan zijn we gewoon rond. Ja. Daar weet jij ook veel van. Je eet ze ook graag. Zeer graag. En wij ja. gaan er straks uh, vijf testen. Robert Kranenbord wow. doet ook mee. Die heeft ook in Parijs, of niet in Parijs gewoond... maar je komt wel veel in Parijs, geloof ik, hè? Tweeënhalf jaar heb ik gewerkt ja 2,5 jaar heb ik in Parijs gewerkt. Oh, wat leuk. Ja. Ja. En, en sowieso uh, ook een, een liefhebber van de croissant? Uh, oh ja, zeker. Dat is het mooiste ontbijt. Ja, ja. ja nou. zeker. Maar pas op, er zijn uh, weinig goede en heel veel middelmatige. Ja. Precies. Ja, wij gaan straks dus de Hollandse scoren uh, gaan wij. Ja, die gaan weten proef... niet hoe ze dat moeten doen. En dan gaan we ook kijken of, of de Hollanders dat echt niet weten. Nee, die kunnen dat niet. We hebben er vijf ja. gekocht bij verschillende. supermarkten. supermarkt zit erbij. Er zit er zitten een echte bakken bij, er zitten zaken bij waarvan men zegt dat, dat, hele goede, dat er hele goede croissants vandaan komen. Dus oh, ik gaan... ben benieuwd. Ja. Spannend. Ja. Ja. Ja. Normaal is het hier eigenlijk veel drukker in de studio. Dan hebben we hier een kooktoestel staan en daar staat dan onze kookboeken vanuit Jona Freud achter. Ja, jammer. Ja, die kan er door familieomstandigheden vandaag helaas niet bij zijn. We vinden het zeer treurig en ze komt volgende maand ook terug. En ik denk dat ik dan vraag of ze dubbel kookt. En dan moet ze het portie van vandaag. Ja, ik kan me er enorm wel verheugen. Als doen, hadden we ja. namelijk ook nog pas naar gehad. Maar goed, door omstandigheden, treurige omstandigheden. kan ze er dus niet bij zijn. Voordat we nu zometeen naar, naar Topchef gaan en naar de croissants. even een rondje langs de tafel. Want deze week viel op de mat bij mij het blad Jamie. Een, een blad, niet een glossy. Hij is vrij dof. Het is wel een vrij chic blad. Ja. Geheel gewijd aan en over en met Jamie Oliver. De welbekende. Televisiekocht kun je ook wel zeggen. Ja. De man uh, die zoveel kookboeken heeft uh, gemaakt. Dat één op de zeven huishoudens in Nederland heeft Jamie Oliver in huis. Dus dat geloof ik wel. Heb, je, geloof ik heb jij dat ook, Yvette? Ik, ik, heb er wel, ik denk dat ik er wel zeven heb zelfs. Ben jij, mag ik daaruit constateren dat je dol bent op Jamie Oliver? Ik, ja, nee, ik heb wel bewondering voor hem. Ja. Ja, en ik vind heel veel, heel veel, niet alle, maar heel veel van zijn boeken ongelooflijk leuk. Ja, ja. En, en wat, wat is het precies wat je zo aanstaat? Uh, toegankelijkheid, denk ja. ik. En ik vind ook dat zijn, de fotografie in zijn boeken zijn vaak heel leuk. Ziet er heel goed uit, heel aantrekkelijk. En uh, ja, ik vind dat hij, hij spreekt heel veel mensen aan. Ik, ja, ik vind het een hele bijzondere jongen. Hij doet er wel wat mee. Ja. Kun je aan meesterchef Kranenborg eigenlijk vragen of hij wel eens iets uit een kookboek van, van Oliver. Oh, ja, raad? zeker. Ik, ik ben een grote fan van hem. Ik vind ja? het fantastisch. Uh, ja. Wat staat jou zo aan in. Uh, casual uh, hij, hij weet. Uh... Hij heeft zeg maar, het uh, informele koken, uh, het niet gewichtige... maar hij uh, ja, heeft een enorm grote groep mensen over de streep getrokken... om, uh, om hun eigen potje te gaan koken. Ja. en Zeker voor een land als Nederland. Simpel met goede waar, ingrediënten. Er zijn ontzettend hè? veel mensen zijn die niet hun eigen maaltijd niet eens klaar kunnen maken... Mm -hmm is mm -hmm. dat wel fantastisch. Ja. En daar hebben we veel aan te danken. Ja, dat doet hij erg goed. Ik vind het ontzettend leuk, hoor. Ik vind, ik vind het geweldig. Ook hoe hij uh, in zijn 15-concept uh, uh, uh, werkt. Zijn ook hier, in, ook hier in Amsterdam, ja. 15, wat nog steeds fantastisch draait. En wat nog steeds uh, 100% van de, van de kandidaten laat slagen. En... Uh, ja, want... oh, wat kan, wat, die, die echt in dat vak terechtkomen, dat is werkelijk fantastisch. Ja, want hij biedt ze eigenlijk een opleiding aan, uh, intern. En, ja. en, maar, maar werkt ook een beetje aan het karakter en allerlei andere dingen. Ik bedoel, het, ja, het is... dat gebeurt bijna vanzelf op het moment dat je in de keuken uh, te werk wordt gesteld. Ja, ja. Dan wordt er op je karakter gewerkt, omdat je, omdat je heel duidelijk met je zintuigen moet werken, met je instinct moet werken. En, oh, en dat ja, moet geleid, dat moet ja. gestuurd worden. Ja. ja, discipline, omdat je, je, je praat uh, over vis, uh, wat uit het ja. water getrokken is. Over, over vlees, waarbij beesten gedood zijn. Ja. Over groenten, wat uh, de groeistop gezet is. En dan moet je discipline betrachten ja. om daar uh, met respect mee te gaan. Dat is geen drama, maar dat moet wel bijgebracht worden. Ja. En dat hebben deze mensen in het algemeen niet in hun uh, jeugd gehad. Dus die krijgen uh, producten in handen. En daar moet even gedongen worden om daarbij stil te staan en daar met goed gevoel mee overweg te gaan, mee te gaan werken. Ja. En hoort dan automatisch in zo'n heel verhaal ook zo'n blad, Jamie Magazine? Ja, dat weet hè? ik niet. Zoals we de Linda hebben, zoals we de. Dat uh, weet ik niet. Dat weet je, blad, uh, ja, het, is, het, het voelt lekker aan. Ja, het is mooi. En ik denk papier. dat je daar in de toekomst zul je heel sterk moeten werken op. Uh, Even zien. Op, op, op uh, het gevoel en de uitstraling, het soort papier, de lettertypes. Want anders ja, is een app heel veel makkelijker. Ja, dat is wel. Nee, ik ben het niet, uh, niet helemaal met je eens. Ik vind het wel heel leuk omdat, het zo, omdat je het zo aan kan raken. Hè? Dat vind ik wel leuk. Ik kocht het wel in, in het Engels. Uh, ik kocht het bij Atheneum hier in het Engels wel. En dan, dan koop jij zoiets ook wel? Ja, niet, niet elke maand of zo. Soms dacht ik, oh, moet ik lid worden? En denk ik, nou ja, weer zo'n blad. En dan... En, dus ik kies liever uit. Af en toe dan denk ik, ah, dan heb ik zin. En dan koop ik er eens een paar. Dus ik heb deze ja. nog niet gezien in Nederland Nederlands. Dus vind ik vind het wel leuk om even, ja. even in te kijken. Ja. Maar ja, het zeker. doet me ook een beetje aan culi porno denken. Ook al, alleen op nee. de manier nou, waarop die die hij op de cover staat. Dus hij, hij staat. Hij staat zo likkend aan een lepel ja. op de cover. Ja. Ik denk dat, ja, maar ja. dat is bedoeld om ons gek te maken. Denk ja, ik. dat ja. is een etalage. Ja. Dat is de Beetje Nigella Lawson bijna. Ja, ja die krijgen, ligt er ook ja, altijd zo Ja, daar, daar redt hij niet tegen, hoor. Nee, want dat is echt... Dat daar is krijg echt je toch leiden. hele andere gevoelens bij als <laughs> Nigella op de voorpagina. Ja, met dat ligt er maar net in, aan, hè, en, en, en nu we toch zo intiem met elkaar zijn, komt er ook nog eens een keer een Robert, Robert Magazine, uh, nee, Rana Borg Magazine? Nee, dat magazine. zal niet gaan gebeuren, Nee, nee, nee. nee, nee. Hoezo, hoezo? Nee, ik weet het niet. De, de, ik weet niet hoeveel bladen er wel niet in Nederland op de markt zijn. Dus ik zou niet weten of daar... Uh, ik denk, ik ben bang dat daar geen ruimte voor is. Ik zou, ik zou het ook niet... Uh, dat is een vak, het maken van bladen en, en de originaliteit. Ja, maar dat ja. doen andere mensen. Maar je bent langzaam maar zeker onderweg om, om een merk te worden, ook mm. in brede kringen. En er kijken op dit moment meer dan een half miljoen mensen naar de finale van die uitzending, het best bekeken kookprogramma in Nederland. Mm. Dus dan gaat er op een gegeven moment straks iemand op jouw schouder tikken van RTL en die zegt er, gaat een, er moet een blad komen Robert. Ja. Met een, uit, een uitklapposter ja, in het dan brengen we zelf de beslissing om, uh, om ja of nee te zeggen. En wat ga je dan zeggen? Uh, voorlopig nog niet, nee, nee, nee, nee. zeker niet. Nee. Nee. Zeker. Hey, laten we even luisteren hoe het gaat met die finale. Ik zet gewoon Oh, ik doe iets verkeerd. We gaan, ik zet even het geluid wat harder. We hebben de televisie hier aan. Wat natuurlijk eigenlijk vloeken in de, de kerk is. Hè? Maar kijk, kijk. Jullie zelfs, heel streng. Ja. De volgorde van uitserveren bepalen jullie zelf. Wij willen ieder een bord van elk gerecht. En daarbij een bijpassende wijn. Deze opdracht bepaalt wie er topchef 2011 wordt. Bonjour. Bonjour. Ja, heel, ja, we leuk. Zitten in heel leuk. leuk. Ja. Ik, uh, ik, ik ga je eerlijk bekennen, Robert, ik, uh, ik ben deze week een keer ontroerd geweest... toen ik naar die uitzending keek. Want er werd een jongen weggestuurd die ook heel eruit ziet, Jasper. En hij had het verprutst en, en, en dat was gewoon zo. Dat was een feit, dat hebben we allemaal gezien. Ja, dat is de wedstrijd. -element. Dat is zo Dat is pijnlijk. Heb jij dat ook wel? Oh, zeker, hoor? zeker. We laten mensen met pijn in het hart gaan... En... We zijn zeker uh, teleurgesteld, omdat uh, ja, wij maken ook, wij wij denk, wij gaan ook kijken hoe mensen zich bewegen in de keuken en wie voor ons de favorieten zijn en waarvan we denken dat die groeien. Want je moet groeien in zo'n wedstrijd. Ja, ja. Als je stil blijft staan met alleen de wetenschap die je zelf hebt, dan ga je het afleggen tegen degene die zeg maar alles oppakken. In, in de uitzendingen die we, die we maken. Ik hoop dat we binnen deze uitzending dus uh, om acht uur... precies kunnen laten zien wie het gaat winnen uh, ja. uh, dit jaar. Ik heb zelf het vermoeden dat Joep een hele goede kanshebber is. Nou, weet ik... Nou, dat is ontzettend leuk, want ja, de, de voorwaarde was natuurlijk... een koksopleiding gehad. Uh, Young deze, Professionals heet dat. Ja, het ja de, 42 hè? Ja. jaar in deze tijd, lieve mensen. Die jonge lui hebben een levensverwachting van 95 jaar... Dus, dus dat 42, geldt wel voor jong. 42 oh, is jaar is, is Er is Die hoop voor mij. Dat kan ik nog bij doen. Ook, kan we <laughs> er is hoop ook voor mij. Maar uh, nee, maar goed, het, waar, het, waar het om gaat is dat uh, deze uh, Joep ooit uh, een uh, opleiding heeft gehad. Een koksopleiding heeft gehad. En het ja. oude, oude leerlingenstelsel nog, waar vaardigheden op school gedoseerd werden. En uh, dat missen we. Bij de andere, bij de andere dat kandidaat. Dat missen we bij de andere. Dus je ziet dan dat een amateur... Hij is het vak niet ingegaan. Nee, heeft van hij van alles is, gedaan. Is hij, hij, ge is zelf, ge is hij is dan? kapper geworden. We hebben een kapperszaak gehad. Uh, hij heeft uh, andere werkzaamheden gedaan. Heeft zijn hart altijd gevolgd, maar is daarbij blijven koken met die fantastische opleiding uit, uit het verleden. Het is ook een prettig, het is een prettig karakter in deze ja. real life uh, soap. Je ziet, hij, hij houdt stand tussen die jonge honden. Ja, die heel en, fanatiek zijn uh, ook. Nou, een nof. Ja, geweldig. Ja, Yvette, om te zien. Je hebt gisteren ook gekeken. Je ja. hebt ook gezien dat hij bijna afviel, hè, omdat hij het helemaal verprutst had uh, met, met een van de gerechten die hij moest maken. Ja. Uh, maar uh, heeft hij ook jouw sympathie? Of heb je al een voorkeur? Of... De, nee, ik heb nog geen het is echte allemaal voorkeur. Even lief? Ja, ik, ik ben uh, ik, op een of andere manier... Uh... Nee, ik, ik, ik moet nog eventjes kijken eerlijk gezegd. Ik heb ook niet de hele week gekeken. Ik heb uh, wel gisteravond uh, gekeken. Dit is reclame, um, jongens, hoor. Dit, dit, ja, we zitten nu naar reclame je je te kijken. Je denkt dat je ziet. zit, maar dat is niet <laughs> dat zo. Het is helemaal niet nee. zo. Nee, nee ik, maar uh, nou, ja, ik vond die jongen gisteren zo zielig met die kokkiejes... die dat helemaal misging. Ach, ja, dat was ja, ja, ja, ja. Nee, het, uh, nee. het is een, een zeer succesvol programma. Zoals ik al zei, het heeft meer dan een half miljoen uh, kijkers. Zeker uh, hoe dichter het bij de finale komt... hoe meer mensen er kijken naar dit programma. Ja, en voor ons is het natuurlijk belangrijk. Uh, RTL5 uh, heeft een doelgroep van 20 tot, uh, tot 39... En daarin halen we een hele hoog marktaandeel. Ja, hoe hoog dus is dat, dat eigenlijk? Ja, dat draait op deze moment 25 Zo. Ja, dat is fantastisch. Je ziet op Twitter ook veel, hè? Er wordt ja. veel over, ja. over rondgegaan. Dus het spreekt, dus, aan, het spreekt, het spreekt aan bij aan. die groepen. En dat is ook wel echt onze bedoeling. Zowel ja. Julius als ik hebben hebben we echt ons voorgenomen om uh, mensen koken bij te brengen. En uh, dat moet er tussen. Tuurlijk zit er een element van uh, wedstrijd, er zit een uh, reality-element in, er zit een element in van leren en, ja. en, en, en productkennis. Waarom is dat natuurlijk, dat wedstrijd-element? Dat moet. In die leeftijd willen mensen toch strijd zien. En willen ze toch. Uh, de, de, de, het die, wie is de grootste, van ieder wie is de beste? Dat, dat, dat moet erin zitten. Ja, wat, wat je dat? moet ergens voor strijden. Ja. Het, anders wordt het gezapig en wordt het saai. Dus, dus, uh, dat uh, vinden wij ook, hoor. Wij vinden oh, dat ook vind dat er wedstrijd ook. hebben. Oh, ja, zeker. Ja. En, en reality moet erin zitten. Ja, reality heeft natuurlijk een beetje een bijsmaak. Maar bij ons gaat het om dat je die emotie en die passie kan aflezen. Op de gezichten, in de handelingen, in, in de teleurstellingen, in, in de woede. En uh, ja, dat is mooi. Ja. Dat is mooi om te zien. Het, uh, het thema is dit jaar, of het zijn young professionals, uh, zoals ze dan uh, worden genoemd. Uh, dat zijn dus mensen die eigenlijk klaargestoomd worden om echt een carrière in de keuken uh, te gaan maken. Ja. Wat is dit jaar verder anders dan andere keren, andere seizoenen? Nou, we hebben, we hebben daarin hebben we zeg maar, de opdracht uh, verzwaard. We hebben uh, een uitgebreider uh, uh, kennis en uitgebreider uh, uh, palet aan producten genomen, moeilijker om te behandelen, moeilijker om schoon te maken, om te fileren... Om voor te bereiden en om uiteindelijk gerechten mee te maken. Dus daarin hebben we, hebben we toch wel een verandering aangebracht. Ja, ja. Dus, dus wij krijgen nu mee dat vis fileren. dat is nog steeds een verschrikkelijke helft voor de meeste koks. Ja, en dat komt. Ja, natuurlijk, de restaurants staan onder druk. Dus in dat opzicht kun je niet verwachten dat ieder restaurant dat nog zelf doet. Dus op het moment dat je dat niet op school leert. je moet het in de restaurants leren. Je komt toevallig in een restaurant waar dat niet gedaan wordt. en waar het kantklaar, geportioneerd, aangeleverd mm -hmm. wordt. Ja, dan leer je. En dat is ook wel het belangrijkste wat een kok moet doen, hoor. Het garen van visvlees en groenten. Dat is absoluut mijn, uh, mijn visie. Uh -huh. En alle randverschijnselen waar je, waar je geen tijd voor hebt... laat het en verleng je keuken met expertise van buitenaf. Dus dat wil zeggen, dat, ga naar de slager die veel beter kan ontbenen... en snijden en portioneren. Uh -huh. En de groenteman die voor jou uh, misschien wel kan wassen... en schoonmaken en snijden. En de visleverancier die die voor jou kan fileren en portioneren zodat jij 100% controle hebt op het vuur ja, en op oké. het garen van visvlees en ja. groen. Want dat maar je moet het wel het, kunnen dus. Je moet het kunnen. Op het moment, je moet zelf de keuze kunnen maken. of je dat overlaat aan anderen, wat geld kost. of dat je het zelf doet, waar je een, een margeverbetering in kan vinden. Ja. Maar dat moet je niet verwachten dat je dat in ieder restaurant kan leren. En dat is niet schuld van het restaurant en dat is ook niet schuld van de school. Maar de overheid zal moeten ingrijpen naar een opleiding die past in de 21 ste eeuw. Ja. Ik, heb al, ik heb al horen schreeuwen over ambachtsscholen. Nou, ik ben groot voorstander. Gewoon de echte pure ambachtsscholen. Handvaardigheden. Echt vaardigheden moet je leren op school. Ja. De rest van staan druk. 60, 70 procent is convenience. Hoe wil je dat ze het vak nog leren? Ja. En dat is niemand... Ik, ik beschuldig begrijp, daar maar, niemand mee. Ik niet maar dat, dat er u... zal ingegrepen moeten worden... en zal op een of andere manier... zul je op school... in, in, in, in, in ritme en snelheid en efficiëntie... zul je alles moeten leren... En die wetenschap, daar hoeft niemand meer voor de klas te staan. Dat is een computerwerk. Geef de opdracht maar. Dat haal je van internet. Ja, ja. En maak je eigen boeken. Kom jij dit eigenlijk ook tegen, Yvette? Dit soort dingen? Want je hebt natuurlijk heel veel te maken met... Ja, hmm. je, je loopt veel rond in de wereld, de culinaire ja, wereld. Ja, ja, Nou, ik, ik, ik heb vaak mensen die uh, uh, in de keuken werken die... Um... Ja, die hebben toch gewoon in het vak geleerd. Dus bij andere restaurants en zo. Uh, dus autodidact. Of die hebben, weet je, die, je draait zo hard lang mee dat je er wel wat uh, kan. Maar het is absoluut uh, uh, uh, wel waar wat jij zegt. En. Uh, um ik vind, het wel, ik vind het ook heel belangrijk dat je dat gewoon leert. Ik, de, ik, ik heb ooit op de academie gezeten en daar heb ik ook gewoon leren een en stoel tekenen voordat je het vrij, he, tot een vrij schilderij kunt. De kunstacademie. Uitwerken. Is het. Ja, ja, op de Kunstacademie. Ja. En dat vind ik met koken ook. Je moet gewoon leren hoe maak ik uh, uh, een creme en is gewoon een techniek. Dus als je dat kan, dan kun je daarna uh, van allerlei gekke dingen. Nou, mee je, doen. Noemt, je noemt daar een heel belangrijk onderdeel. Creme en dat is natuurlijk heel veel. Waar ontzettend veel in zit. Als je dat feilloos kan maken. Dan durf ik bijna te zeggen dat je al kan koken. Ja. Maar dat vraagt ook een beetje wetenschap. Wat je van internet kan halen. Maar daar tegenover staan. Want al kopen, als je dat beheerst. Als ja. je dat gevoel krijgt. Als je dat, he, waarbij je alle zintuigen moet gebruiken. Je zicht, je gehoor zelfs. En maar ook je gevoel. Ja. dan lukt dan, en, en zoiets lukt in, zoals het hoort. Ja, ik kan eigenlijk alle kookmethodes. Ik kan eigenlijk mensen leren koken. Met eieren. Alle kooktechnieken kun je daarmee leren. Als je, dat is zo subtiel en fijngevoelig. Ja. Want als je daarmee alle kooktechnieken kan uh, toepassen op dat eitje... dan kun je koken. We hebben ook een sabayon, geloof ik, gezien. die zat Kijk naar sabayon, kijk naar deze. pocheren, ja. kijk naar een Hollandaise, een Bayonaise. Ja. Ja. Maar dat soort ja. dingen stop je nu echt in deze serie, ook om die instructie. Absoluut. De en instructie mayonaise. is heel kijk belangrijk. Ik mayonaise, hoe ja. mensen staan te prutsen. Ja. Ja. Terwijl het een fluitje van een cent is. Ja. Maar ja, ja. daar is, is wel aandacht en focus en, en een gevoel voor nodig, hoor. Dat, kun je, dat moet je niet even uh, met de telefoon aan je oor doen. Nee. nee. Concentratie. Concentratie. Oké, okay, chef. Ja, chef. <laughs> oui, chef. Oui, chef. Bon chef. Bon chef. Uh, laten we even luisteren, dat is altijd leuk, naar een kleine bloemlezing uit, uh, uit deze serie-topchef van, de, van dit seizoen. Dus. Jij hebt een zieke in de familie? Pardon? Heb jij een zieke in de familie? Nee. Omdat je fruitbandje aan het maken bent. Wij hadden dus wel de lof gebruikt in drie gerechten, wel wat te veel aan kaas. Maar ik had wat meer opbouwende kritiek verwacht waar we wat mee kunnen. En nu werd het eigenlijk vrij kort door de bocht afgekapt. Kandidaten, dat jullie niet luisteren, dat hebben we gemerkt aan jullie gerechten. Jullie falen. Jullie falen in smaak, creativiteit en vaardigheden. Ik vind het onmenselijk hoor wat je gedaan. Nee, dat is niet waar. Dat moest van jou. Onmenselijk. De risotto heb ik bedacht, is eigenlijk nog wel een van de makkelijkste dingen. Hij moet er wel bij gaan, maar op zich kan je dat aan alle negen overlaten. Maar een heldere bouillon. Oeh, en daar alles ja. smaken, hè? Ja. Dat zeggen we euh, altijd. De bouillon heeft de begintijd, maar ook. de eindtijd. Ja, ja, ja, ja. bloem. Blijft er iets aan over? Futloos. Ja. Oh, het enige wat, dat, wat smaak geeft, is de asperger. Dus ja, je mist dan de smaak. In de saus zit het smaak, maar in het kopje rauw. Nee, het kop is rauw. Je hebt geen water gezien. Ja. Ik vrees het ergste voor de wijn. Robert Kranenborg en jullie ja. is Jaspers. Ja. In een spannende aflevering ja. van, uh, van Wat is Top Chef. Het is het leuk Shep. om met hem te werken, ja. Ja, ja is het leuk om met hem te werken? Ja, als ik dat ja. zo hoor, het is wel uh, heel... Uh, ja, het is de tweede uitzending dat we samenwerken. We kennen elkaar al wel, maar in, in zo'n uh, zo uh, situaties... Uh, in zulke situaties is het wel heel leuk als je... Uh, als je kan pingpongen. Ja. Ja. Daar, daar wordt ook over geschreven. Hè? Over die relatie tussen Robert Kranenborg en Julius oh, ja. Deze week uh, stond er uh, Afbrand Kostjes Had een, een column geschreven in de Volkskrant. Heb oh? je dat gelezen? Nee. Uh, da da Welke dag was dat? Uh, maandag. Oh? En okay. ze zoomt uh, in op uh, jullie relatie. Ja. Uh, ze zegt. Uh, uh, want ze vindt dat heel leuk om naar te kijken, het programma. Kranenborg, van wie ik me trouwens nog afvraag. hoe of hij feitelijk nog ergens een ei bakt, hij is altijd maar op tv... vindt het duidelijk, maar niks dat hij topchef moet presenteren met Jaspers. Een autodidact met een receptenagenda... voor wie de voornaamste claim toe culinaire fame is zijn imposante onderkin. Daarom heeft Kranenborg, neem ik aan, bedongen... dat de vernederende meesterchef en chefkok er constant bij vermeld wordt. Verder is er een taakverdeling van een slaaf en een meester in een SM-relatie. <lacht> Nou, ik zal wel eens zien in het rubber. Nou, ja. ik liever niet. Als, als je het niet erg vind, laat ik de beademing nu al binnenkomen. <laughs> nee, nee, nee, nee. Wat, wat is dat? Is, is ja, dat zo? Dit is, dit is een heel romantisch verhaal. Uh, ik denk dat ze zeer erg uh, ingevoerd is in haar eigen fantasieën. Oh, ja. dus dat dit vooral... Maar ze heeft dus Plank zo verschrikkelijk misgeslagen. Nee, want er is niet sprake van een meesterslaafverhaal. Absoluut, niet. Een meesterslaaf, uh, absoluut niet. Er is egaliteit. Er is fra egalité, fraternité. De, dat is er. De, de, de Fransman in jou en, wordt nu ja, ook wakker. Ik kan begrijpen dat mensen die alleen zijn en weinig vrienden hebben... dat die er loers op zijn. Kostius. Uh, <laughs> ja, maar maar in, dit in, dit, in dit geval, nee. Ja, maar ze dit is niet alleen. helemaal nergens Ik op. weet hoe vaak dat ze is. Op die niet manier kan is. ik ook kan ik ook ontzettend leuke gerecht, oh, gerechtjes... Zou ik nou ja, zeggen. de hele column gaat door... maar ik kan niet laten om nog een zinnetje voor te lezen. Als chef-kok Jaspers iets zegt... beaamt meesterchef Kranenborg dit zelden. Of hij zegt alleen... hmm Als meesterchef Kranenborg iets zegt... dan beaamt chef-kok Jaspers dit juist heel erg. Kranenborg, ik wil het goed fijn gehakt. Jaspers, heel fijn. Ook zielig, meesterchef Kranenborg rent altijd plotseling weg... na zijn keiharde beoordeling. Geen punten! En chef-kok Jaspers moet daar dan elke keer... met dat grote lichaam op een holletje achteraan. <laughs> Ik het wel heel erg ja, dit dit is, het is een, uh, ja, Het is een, een soort van herschrijven van uh, scènes. Uh, jullie, zijn jullie zijn een geluksduo? Jullie zijn een goed duo? Uitstekend, ja. En jullie gaan ook als duo door? Oh ja, zeker. Want jullie zijn ook complementair. Wa wa wa waarin treffen ja, jullie ook uh, Complementair wat betreft. Uh, wat betreft achterban, wat betreft. Uh, kennis. Uh, wat betreft. Uh, zeg maar. Uh, um, ja, op, op, eigenlijk op, op, uh, op het totale, totale vlak van. Uh, van, van uh, gastronomie. Ja. Uh, hebben wij allebei ons, uh, onze know-how en plekken... En, en doelgroep en kennissen en vrienden. En... Maar er zijn een paar dingen die we allebei exact hetzelfde oh, hebben. Ja. Jullie zitten nu ook te eten op tv. terwijl het ziet wij, heel leuk uit. Dus heel kijken, het is, uh, we maar... hebben dezelfde smaak. hij houdt ook erg van eten. Ja. Ja. Kijk, jullie zitten nu as we speak. Ik vind de wijn wat stevig erbij. De wijn is wat oh, die stevig. Die wijn gaat er helemaal overheen. Mooi recht hoor. Mooi begin. Ja, absoluut. Nu is Julia zitten. Als jullie met z'n tweeën zijn zonder kandidaten, is het eigenlijk al wel vrij leuk. Ja, ja we, zouden ook een, uh, we zouden ook een programma kunnen vullen. waarbij we de hele wereld bespreken op het gebied van gastronomie. Ja, jullie met z'n tweeën achter een tafel nodig, en, ja. en alles komt daar lekker op de. Nou, Zonde dat moeten we nog even uitwerken dan. Uh, het programma is succesvol. Het is ook een programma wat is blijven bestaan. Heel veel van die kookwedstrijden zijn gaandeweg gesneuveld. omdat er kijkcijfers te laag zijn of omdat er iets anders is, omdat het niet past bij de doelgroep of whatever. Dit programma gaat door, maar het is ook wel degelijk zo dat, uh, dat er ook wel kritiek uh, op het programma is. Oh, dat is logisch. Dat is ook belangrijk om te verbeteren. Wij hebben hier nogal de afgelopen maanden in Manjari... een aantal chefkoks aan tafel gehad. Variërend van Paul Vagel, die in het Arsenaal in Naarden kookt. John Halvermaan van zijn gelijknamige restaurant in Amsterdam. Wilde Mand van Bordewijk. En alle drie waren ze zeer uitgesproken over het fenomeen kok op televisie. Ja. Ze zeiden, eigenlijk wordt daarmee de culinaire het, het vak geen dienst bewezen. Oh, jezus, wat kunnen die raaskallen, zeg. Nou, ik begrijp dat je het er ja, niet mee eens onbegrijpelijk. bent. Onbegrijpelijk onbegrijpelijk, alles wat over eten op televisie gedaan wordt... of het nou goed of slecht is, brengt gasten in hun restaurants. Dank je wel, Kranenborger en Julius Jaspers. Dat zouden we moeten horen. Wij brengen mensen bij dat ze duidelijke keuzes kunnen maken... en dat ze ook duidelijk weten hoeveel tijd erin gaat zitten... en hoeveel het kost om goede boodschappen te doen. En daarmee worden de prijzen die in de restaurants in het algemeen te hoog zijn... gewaarborgd en worden begrepen... En dat geeft een klant die mondig is... maar die ook waardeert op het moment dat ze een prachtige schotel... voor ja. 17,5 euro voorgeschoteld krijgt. Maar krijgen. nou, ben je het waarschijnlijk wel met me eens... dat zeker die eerste serie kookprogramma's, die waren nogal pittig. Niet alleen die van jullie, maar laten we zeggen... we kennen allemaal Gordon Ramsay, die, die vloekend is Ja, dat is had ik graag gedaan. Ja? Dat had ik graag gedaan. Het hele zootje goed door elkaar geschud. <laughs> ja. ja. Ja? Maar ja, dat is in Nederland, op het moment dat je het product of de handeling beoordeelt... we barsten van de mensen met lange tenen in Nederland. Het is een overgevoeligheid. Een overgevoeligheid die heel snel uh, toegespitst wordt op, uh, op... hij mag me niet. Ja, ja. Maar is het niet ook... Uh, soort dat ik er zo tussendoor kom. Nee, graag. Nee, graag. Wat, wat ik Wat ik uh, uh, vaak uh, dubbel vind... want ik ben het een, een heel deel met je eens... maar uh, wat, ik, wat ik moeilijk vind is dat... Enorm afzeiken. Wat ik zeker met Gordon nee, Ramsay... heel mooi dat, dat vind ik soms vind ik echt dat lastig. Ik Nee, daar je kan je best iets van zeggen. Dat doe ik in de keuken natuurlijk ook zelf. Maar ja. ik, soms dan, het is niet alleen met kookprogramma's, maar ook, nou ja, je hebt wel meer van die afvalsoorten, afvalshows. Soms worden mensen afgezeken. En dat vind ik dan echt, dan denk ik, ja, je kan ook dingen gewoon op een andere manier zeggen. Het is niet, in, het is niet het, direct naar het jou. Het is het, het, het, het, een het het schree schreeuwen. Het, nee. schreeuwen nee. Je moet shockeren. Je je zult keihard aan moeten pakken. O, je, want dat is de harde werkelijkheid. Weet je hoe gasten zijn in een restaurant? Ja, vreselijk. Of heel leuk. Maar oh, de, dus dan dan ga jij op een of andere eizend. manier gaan je over de bolletjes aaien. En dan krijgen ze een gast voor nee, zich. Nee, nee, ik, ik, ik heb niet over bolletjes en, en, aaien hoor. En ongefundeerd. Dus eigenlijk... Weet ik wat verteld? En ja. dan storten ze in. Nee, ja. je zult ze sterk moeten maken voor de gasten die ze krijgen. Uh, dus Robert, ja. jij vindt eigenlijk nog dat jullie misschien te lief zijn. Want het valt me wel op dat jullie aanpak iets vriendelijker is geworden door de tijd heen? Of, of ja. denk ik dat? Of ben ik gewoon meer nee, we gewend krijgen, aan jullie? We krijgen... We krijgen... Uh, we, krijgen uh, ja, we worden gemotiveerd door betere gerechten. We worden gemotiveerd op mensen hun uiterste best doen... en, en, uh, en, en proberen te laten zien... echt verbetering te laten ja. zien. Dus, Oké, okay, dat is... Uh, je moet fouten maken in ons vak, anders leer je niks. Je zult, maar er zijn resultaten die je moet laten liggen... en er zijn resultaten die je aan kan pakken... En, uh, en waar je mee verder kan. En op het moment dat wij mensen zien... die dus die verbeteringen niet oppakken... of niet kijken naar anderen die het beter doen... en dat niet gebruiken... Uh -huh. maar blijven hangen in, in, in, in een manier... die, uh, die niet uh, plezant is... Hè? Yeah, yeah. Uh, in het bord... Nou, daar heb je ons... de oefening. Keihard eruit ermee. Weg En dat ermee. moet ook zo geformuleerd worden. Geen tijd voor doen. Worden. Wij werken aan mensen die willen. Hm. Dat is gewoon heel hoog inzetten. En die toon die ja? is prima. Ja? Komt meteen een bericht binnen. Waarschijnlijk dat van de collega's. Ah, ja. Nee, maar op het moment dat deze, dat deze mensen zitten zeuren... over of dat wel goed is voor de dingen... Nou, jongens, kom op. Hey. Dan ga boos, dan, hè? Ga dan naar de 130 zenders die we hebben. Stel jezelf voor... En laat het zien. Ga met de billen bloot en kom dan maar met je kop voor de televisie... en laat zien hoe het wel moet. Goed, duidelijk. Uh, ja. uit, uitgedaagd en wel. Vanuit de duk, ja. vanuit de duk <laughs> Geen waardering. Heel duidelijk. Gaan jullie nu nog wel bij elkaar eten? Na, de, na, deze, na dit, dit commentaar van de heren? Nee, nooit, meer. <laughs> nooit. Ik kom er niet meer. Daar geloof Ze ik helemaal niks van. Nee, <laughs> het zijn ook hele goede koks namelijk. Hè? Nou, Laten we wel zijn. Hey, maar uh, mis jij nou niet uh, in dit hele spel... want je bent nu een televisieman geworden. Nee. Oh nee, ik heb een mis... consultancybedrijf daarnaast. ja Maar mis je koken in, uh, niet? restaurants zeer, zeer uh, leuke bedrijf. De, de Arena. De, de, de, de arena. arena. Ik mis het ontwikkelen van gerechten. Ik mis de, de, de dwang om toonaangevend te zijn. Omdat mensen het nieuwe seizoen weer bij je komen proeven. Omdat uh, gidsen naar je toe komen om je te beoordelen. Ja. En dat werkt alleen maar met betalende gasten. En dat werkt alleen maar op het moment dat je een, een, een restaurant hebt... Wat, waar de deur van open staat. Ja. Dus en dat ga je wel dat weer zoeken. Dat heb ik dus niet meer. Dus ik moet handenvringend aan de zijlijn staan. En maar... dat heb ik voor gekozen, met alle plezier en uh, pro proberen veertig jaar ervaring door te geven... waardoor mensen zich kunnen verbeteren. Ja. En uh, conceptenverandering, uh, vernieuwing van, en verbetering van uh, restaurants. Ja. Inkoop, moderne mise en place. Ons vak is traditioneel. Dus er wordt ontzettend veel ouderwets gewerkt nog. Ja. Terwijl er alle mogelijke middelen zijn om heel modern en eff efficiënt te werken. Er zijn... Er zijn prachtige machines op de wereld... die de gemiste vaardigheden van uh, jonge mensen uh, kunnen waarborgen... zodat de gast daar niet uh, negatief hmm. door beïnvloed wordt. Al zulke soort dingen meer. Ja. Ik heb niks aan romantische verhalen. De werkelijkheid, daar gaat het mee om. En, gaan, uh... en met je billen bloot. Dus beter weten is beter doen. Heel zien. Ja, heel duidelijk. Er uh, kan ook door de chef Koks, uh, die ik net bij naam heb genoemd, gewoon gereageerd worden op deze uitzending via onze website radiomondjarit.nl nou, we, we gaan uh, naar de reportage Kom van onze op. verslaggever. Chris Bijenma. Die mocht een dag meedraaien op de set van de bejubelde dramaserie in Therapie van de NCV. Hij keek hoe het gesteld is met de catering voor cast en crew. Oké, okay, we staan op de set van de televisieserie In Therapie. We gaan spreken met Daniel van der Koot van het cateringbedrijf Chefs4U. Iedereen klaar hier. En actie. En wat eten we vandaag? Wat eten we vandaag? We hebben vandaag, uh, eten we pasta. Uh, we hebben pasta met blauwschimmelkaas, lekker met rode sla erin. Daarbij heb ik een lekkere Cezar salade bijgemaakt en een salade met geitenkaas, honing en woonnoten. Uh, en als toetje heb ik een, uh, een vruchtenkrummel. Maar als ik mee zou spelen vandaag, of mee zou doen in de crew... Uh, wat voor bedrag heb jij voor mij? Uh, hoeveel kost ik dan op een dag? Jij ja, kost ongeveer 12 euro tot 15 euro op een dag. Uh, en aan het einde van de dag van de draaidag krijg je een rap -up. Als we echt een hele goede budget hebben, dan hebben we gewoon als rap bijvoorbeeld... Uh, gewoon lekker iets voor oesters, soort dingen, kaasplankje, enzovoort. Ik probeer echt gewoon zo gespanneerd mogelijk aan tafel te zetten. Oké, okay, we zijn gestopt. Volgende scène: Acteurs Peter Blok en Monique Hendricks over catering op de set. Iedereen klaar? En actie. Ik kan me voorstellen dat acteurs onder elkaar zeggen uh, als de catering maar goed is. <tieden> nou, het scheelt wel een hoop, vind ik. Ja, absoluut. Dat is heel belangrijk. Laat ik het zo zeggen. Als de catering niet goed is, heb je stront. <kijkt> ja, en dat wil ik even horen. Ja, je... Vertel eens even over die stromt? Nou, ja, dan ga je gewoon klagen. Dat red je namelijk niet. Dat red je niet. Je moet, ten eerste moet je goed eten en je moet gezond eten. In de afgelopen 30 jaar is het ongelooflijk wat de catering verbeterd is. Vroeger was het een beetje een kindje. En nu zie je het vaak heel goed. Wij hebben het bijvoorbeeld heel goed. Ja, maar dit is alsof je op een soort uh, Toscaanse weide aan het eten bent. Qua eten, toch? Ja. Maar en dan is er weer een zeeduifeltje en dan is er weer ossaaspuntjes in het Nee, het is echt... Uh... Maar... Ik heb ooit in, uh, bij uh, Zus en zo hadden wij een catering in Portugal. En dat was, nou, de, ik, de, de borden en de glazen en, de, en het bestek was volgens mij van goud. Maar het eten was zo belabberd en zo vies. Alles was... Olieig en niksig en, en gesmoord en koud, altijd koud. En nou ja, op een gegeven moment gingen we gewoon patatjes halen. Echt? Ja. ja. En anders is het voor ons nog niet zo heel erg, maar voor lichtmannen is het natuurlijk funest, dat ook je de nog, hele dag moet sjouwen. Ook nog wel belangrijk, hè. Er zijn hier mensen die natuurlijk meestal op hun kont zitten, zeker wij hier. Er zijn ook mensen die van ochtends vroeg de s'avonds laat lopen te buffelen. Dus dan kan je niet toe met één boterhammetje met kaas. Hij ja, had het ook al dat hij wel eens oesters en zo heeft. Daar Heb jij dat mee op tape? <laughs> kan ik daar een, een schrijfje van krijgen, dat ik dat in de bus afspeel? Eerst even opleggen met de productie, denk ik. <laughs> Dan uh, gaan we dat daar, ik, ik, ik zie daar nu al naar uit. Oké, okay, we zijn gestopt. Volgende scène, we lopen naar de vrachtwagen van het cateringbedrijf. Ga maar lopen, ja en actie. Oh, jullie hebben gewoon een vrachtwagen? Ja, we hebben gewoon een vrachtwagen, ja. Het ziet er nou een beetje uit als het een bommelploft, is natuurlijk. Net na de lunch. nog geen tijd gaat om het schoon te maken. Kom maar even. Wow. Wow. Wacht even, want ik sta in een vrachtwagen. Maar als ik dat niet wist, dan sta ik gewoon in een keuken Inderdaad, ja. Er zitten gewoon alle gemakken van een keuken in. Dus uh, nou, goede horeca zespitten, horeca vaar wassen, een goede counter met een uh, ja, goede horeca koelkast erin. Zodat we echt al het werk kunnen verrichten wat we in een normale keuken ook kunnen doen. Maar als je nou een serie hebt, want dit is een serie zijn heel veel dagen achter elkaar. Blijft deze vrachtwagen dan staan of rijden hem elke keer weer weg? Nee, in dit geval uh, laten we hem hier staan. Uh, dat is uh, natuurlijk ideaal. Uh, andere gevallen dan uh, rijden we gewoon achter de circus aan... en uh, zetten we de bus op, uh, of de vrachtauto op locatie. Uh, het kan wel zo zijn dat we op een dag bijvoorbeeld uh, drie locaties hebben. Dus dat we dus echt s ochtends om bij draaien... en dat we er dus snel alles moeten inpakken... en dan ergens op een andere locatie onze lunch moeten maken. En dan bijvoorbeeld na de lunch en de afwas... dat we dan bij de web nog een keer... Ergens anders op de locatie moeten zijn. Dat kan gebeuren, inderdaad. Ik vind het helemaal leuk, bijvoorbeeld als zo'n set, dat ik gewoon echt gewoon een hele goede feedback heb. En, en dat mensen gewoon naar toe komen. Goh, we hebben lekker gegeten. En goh, hoe maak je dat? Of hoe maak je zo? Of hoe maak je zo? En, en dat is die crew, dus die lichtmensen die geluidmensen die acteurs. Iedereen ja. is toch maar met, met zorg ook nog aan het eten. Ja, ja dat klopt. Ja. Ja. En dat, dat maakt het werk gewoon hartstikke leuk. Uh, in vergelijking met een keuken vind ik dat gewoon veel leuker. Want uh, in een keuken heb je echt een beetje een eenzame room. En hier heb je gewoon echt gewoon de feedback van de mensen. En daar kan je ook, ook op anticiperen voor de volgende keer. Als mensen zeggen van Goh, ik heb een keertje zitten daar of daar zin en, nou, dan, dan kan dat gewoon uh, realiseerbaar gemaakt worden. <lacht> Nou, zoals je ziet, hebben we nog uh, genoeg over. Ja, heel veel pasta over. Maar dit kan je niet allemaal in je eentje gaan eten dan thuis, toch? Nee, dat klopt. Dat is maar gewoon lekker bakjes van. Dat is zodat de crew er gewoon lekker mee naar huis kan nemen. De crew mag dit mee naar huis nemen? Ja, dat klopt. Oké, okay, allerlaatste scène. Chris, jij hebt ook pasta meegekregen naar huis. Dat heb je opgewarmd in een pan. Je gaat het nu eten en je vindt het lekker. En actie. Mm. Echt heel erg lekker. Ja, je, je vindt het echt lekker? Nog een keer. Mm. Ja. Echt heel erg lekker. Ja, dat kan iets enthousiaster. Mm. Ja. Ietsjes. Echt heel erg lekker. Dat is hem. Oké, okay, it's a wrap. Ja, en heeft vandaag op Radio 1 hebben we te gast Meesterchef... Robert Kranenborg en Yvette van Bovens is foodstilist schrijft kookboeken... Ze schrijft recepten, ze heeft een table dood. en ze woont een groot deel van het jaar in Parijs... Ja. waar ze op elke hoek van de straat de lekkerste croissants kan halen. En onder er veer... mijn huis. Onder je huis? Ja, onder we zijn allemaal huis. stikjaloers. We zijn, we zijn heel jaloers. Stikjaloers zijn we. En... Ik wil ook niet meer dat hierover gesproken wordt. <lacht> <hebben. lacht> Wij vonden dus dat jij de uitermate geschikt was... om voorzitter te zijn van het proefpanel. Het proefpanel bestaat uit ons drieën. Ja, nou, een hele gewichtige taak. Ja. ja. Dus, uh, en het en, uh, laten we even... Je, t, Meteen tot de kern van de zaak komen. Ja, wat is hier voor ons. Hè? Ja, wat, wat, wat is een. Wat, waar bestaat. Uh, wat is de kern van een goede croissant, laat ik het zo zeggen? Nou ja, nee, ik, ik, voor, ja ik. Het is natuurlijk altijd heel persoonlijk. Net zoals al, hè, alles wat je proeft en eet, kan voor de een heel lekker zijn. Maar er maar zijn wetten heen. en regels toch? Voor mij uh, wel. Voor mij, uh, ik, ik vind dat die uh, um, aan de buitenkant iets van een. Crunch, een kleine crunch ja. moet hebben. Maar aan de binnenkant moet hij... Uh, uh, ja, niet te cakeachtig zijn. Maar ook niet te klef. Het is een beetje daartussenin. Uh, soms is hij ook helemaal hol van binnen. Ja, die, soms is hij helemaal hol van binnen. Dat vind ik dan jammer. Dan dat soms... is ook niet de bedoeling. Nee, maar persoon. als hij helemaal dicht is... dat hij zo'n beetje cakeachtig is, zeg maar. Dat is dan een beetje heel kort door de bocht. Maar dan vind ik, vind ik ook niet lekker. Hij moet echt een beetje flaky zijn, zeg maar. Ja. Dat hij echt is opgebouwd met die laakjes waar die boter tussen heeft gezeten. Dat, dat idee. Ik heb een gevoelig punt. Ik vind altijd dat hij ook als een halve maand eruit moet zien. Ja, maar nou ben ik nu even heel ik erg ben. abuis. Maar dat uh, er heeft. ik heb hem ooit geleerd, maar misschien weet u dat wel. Uh, nou, u. Oh, je. je dat wel, We zijn sorry. al aan je. je. Um, uh, dat recht is boter, rond is margarine. Nou weet ik het toch niet meer. Oh, oh, dat ik wilde niet eens over praten, Marine. De eerste beste bakker die mij een croissant. Nou, eh, je, moet, je kunt het verschillende je, bestellen soms in de beide van, de bakkerijen. En, uh, zelfs agressief, hè? Ja, ik, ik vind ja. het ook niet lekker, nee. maar ja, het gebeurt natuurlijk wat nou, dan, wat Croissant moet is één op één, dat is een vette bek. En dan ja. moet de roomboter moet langs je Sterker naar nog, lopen. ik doe er altijd het liefst zelf ook nog een hele ja. dikke klont ijskoude zoutenboter zoute op. Zoutenboter? En ik vind niks lekkerder dan ja. een echte, mooie croissant met jonge boerenkaas. ja, ja dus... jonge boer, dus de, vang de, boter. de boter, ja, heerlijk, ja. ja, heerlijk. En ik ben een enorme fan van van die hele goede jam. Ja, ja. En dan nou, op die ah, croissant. Dat, is frans. dat vind ik heerlijk voor frans. het ontbijt, ja, met mijn, een mijn, prachtige koffie erbij, met een laagje schuimmelk. Ja, precies. Nou, mijn, mijn, mijn, mijn man, moet ik tegenwoordig zeggen, dat vergeet ik steeds. Uh, mijn man, die doet dat ook graag. Anders wil er liever. Ja, die doopt de hele pot Shem daar zo over. Heerlijk, heerlijk, ja. heerlijk. Nu werden ze net binnengebracht en Robert Kranenborg zei daar zit niks bij. Dus dat was al meteen snoeihard. <lacht> maar we gaan toch echt wel officieel nu... Nee, we gaan proeven. We gaan proeven. We zien er heel verschillend uit. Het dat is, is jammer aan, aan radio dat je dat dan weer niet ziet. want er nee, zijn echt, Maar we doen aan nou beschrijving. Het is een medium van de verbeelding. Ja. Uh, radio. Er dus zijn twee... Rechte lappen? Ja, het zijn twee zeggen? rechte lappen, maar dat, dat hoeft niks, dat zegt niks. Want, Over de uh, want, smaak niet? Nee, want ik vind, uh, bij, bij mij beneden in, in Parijs de bakker, die maakt van die ik er echt niet zo mooi uit vind zien, maar die vind ik ontzettend lekker. En die zijn ook een beetje zoals deze, die ik er niet echt per de se aan vind. Het ja. is een beetje een platgeslagen ding. En deze, nummer drie, die ziet eruit als je hem tekent. Zo'n heel mooi bol in het midden met twee van die armpjes. Een soort kippetje bijna. Die eromheen zijn... uh, ja. sluit. Of twee is ook zo'n maan. Nummer twee maantje, is echt hè? een maan En, en de ja. croissant, uh, misschien, uh, misschien kan ik even gewoon een klein quizje met jullie doen. Wat is het oorspronkelijke geboorteland van de croissant? Ah. Handen op de knop. De oh. De voorzitter van de jury weet het antwoord niet. Nee, het is al Oostenrijk. Oh, ja. ja, dat is heel raar. Maar volgens de overlevering groeven de Ottomanen tijdens de belegering van Wenen oh, in 1683 een, een tunnel onder de stad die uitkwam bij de bakkerij. En de bakkers sloegen alarm, waardoor het Ottomaanse, uh, de Ottomaanse belegeraars werden verslagen. En als overwinningssymbool werd het halve maanvormige broodje gebakken. Dat wij nog steeds ja, kennen natuurlijk. als de croissant. Maar er zijn verschillende varianten. In ieder geval is het zo dat Marie Antoinette, uh, dat is de echtgenote van Lodewijk. De zestiende, die introduceerde het broodje in Frankrijk. En zij was een van de vele kinderen van keizer Frans I. en Maria Theresa van Oostenrijk. Oftewel, mm. hij is geïmporteerd. Hij is geïmporteerd in Frankrijk. En in Frankrijk kunnen ze het heel erg goed. Ik, had, ik, ik, ik wist dat niet. Nee, ik ook nee. niet. Jij hebt ook lang in uh, Frankrijk gewoond uh, en in Parijs gekookt. Ik heb vijf jaar in totaal in uh, Frankrijk gewerkt en opgeleid. En uh, ja, dertig jaar op vakantie geweest. Ja. <laughs> en ik heb er nog een flink aantal vrienden zitten. Jazeker. En de croissant speelt dat, is dat onlosmakelijk verbonden met o, ja, ja, jouw Franse jaren? voor mij, jaren? Uh, je moet je voorstellen dat in, in mijn vak, uh, dat je weinig thuis bent. En uh, uh, de zondag was heilig, of mijn vrije dag was heilig thuis. Maar als het moment dat het liefst op zondag vrij was, dan uh, was het s morgens met de kinderen croissantjes bakken. Ja. En dan niet uit zo'n rolletje delen? Die nam ik mee vanuit mijn werk, tien maar, jaar lang Amstel. Was dat afbakken of was het echt afbakken? Afbakken. Dus zeg maar deeg gerold. Ja. Uh, meegenomen op nul graden. Vanuit Leftig. Het, en dan uh, in de koelkasset en de andere dag afbakken. Nee, afbakken. God, zo, okay, maar alles heeft op te op maken met de, met de juiste hè? toeren. Met de juiste, het juiste vouwen. Ja. En alles heeft te maken met... het. Wel of niet strak oprollen. En het reizen, wat het moeilijkste, allermoeilijkste moeilijkste. Dat heeft ook alles te maken met klimaat en, en, en dat, dat soort dingen. Bak jij ook restaurant, Sivert? Nee, bij, uh, uh, vroeger toen we ook in het ontbijt uh, hadden, bakten we ze af. Maar toen hebben we wel een hele tour gedaan. Joris en ik, ik doe de zaak samen met Joris... Um, hey, we hebben een tour gedaan, in, ook in proeven van... wat vinden we nou een echt lekker croissantje... die we ook kunnen afbakken. Want het moet natuurlijk ook nog een soort praktisch zijn. En, ja. He, uh, ja, je bent natuurlijk ook, ook gewoon een klein... Uh, een heel klein, een klein zaakje. klein, klein zaakje daarom. Ja. Dus... Uh, ja, dus, dus, en die hebben wij, vonden, hebben wij wel gevonden. Ja, ik vond het wel dat wij echt een andere Maar was, hadden. ik heb begrepen hebben... dat, jullie, dat jullie importeerden ook. Of, of gaan jullie dat nu doen, uh, de nee. croissant? Nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik, ik meen dat de, de zaak waarbij het afnamen, die importeerden wel. En die hadden ook het bladerdeeg uit Frankrijk. Oh, dus de vallen, die tellen. Uh, ja, ja. ja. O, dus maar dat. die haalden het daar wel degelijk weg. Ja. Van, ja, ja, vandaan moet ik zeggen. Ja. Weg is geloof ik Twens, als je dat zegt. Kom, we gaan proeven. <laughs> ja. uh, de nummer 1, die gaat uh, een stukje afbreken voor Yvette nummer 1. Die ziet ja. er... Die rookt heel lekker. Hij rook ziet er... heel ik lekker. vind hem er niet zo aantrekkelijk uit. Hij lijkt nee. niet helemaal gaar. Nee. nee, hij ziet er bijna uit als zo'n nou ja, zo Dan en Rol. Maar hij ruikt heel cakeachtig. Hij ziet eruit als een Dan en Rol. Hij ruikt keekachtig. Ruik we gaan kijken of we ja, meteen proeven. En nee. eventueel met de mond vol praten, dat mm. mag namelijk in dit programma. zout. Hij mist zout. Er zit helemaal geen zout in. Nee. En hij is een beetje En ondertussen aan meester, meesterchef Kranenborg... die zit ook een klein stukje naar binnen mm. te werken. En die denkt... Wat denkt meesterchef Kranenborg nu? Ja, ik vind hem wel luchtig. Wel luchtig. Ja. Valt dus een beetje mee. Ik heb een mooie garing, maar... Ik en vind hem een beetje wel... saai ja, in een ja, bijt. Sorry. Hoe is het met de cuisson? De nee, oh, deze is droog. Garing is goed. Garing is goed. En, ja. uh, ik nou, pak ik even een grote stukje. mee. Dan gaan we naar maar nu. ik ben heel erg voorstander. Wat uh, in de hotels waar ik gewerkt heb, het liefst de, de patissier liet doen. of de broodbakker liet doen. was toch na het afbakken een, uh, een kwastje suikerwater. Ja. En dat in, in de afkoeling. Dat, Beetje wordt een afharden. beetje Stevig. Ja. En dat zoetje vind ik wel ontzettend. Oh ja. Jongens, ik hou het meer van hartig. Maar ik vind deze. Ik wil ne nex. vandaag, ik wil vandaag even gewoon voor de overzichtelijkheid met cijfers gaan werken. De nummer 1 die we net hadden. Wat voor cijfer krijgt hij van jullie? Oh, die oh die zijn... nu al? Dat vind ik moeilijk om dat nu al te ja. zeggen. Nou, we ja, maar... kunnen, kunnen niet vergelijken. Okay. Maar ik, ik ben redelijk enthousiast. Oh, nummer 2 heeft meer smaak. Nummer 2 heeft meer smaak. Maar is veel te. Toch? Ja. ja, het mist boter. Schaal Hans Keukenmeester. Ja, daar zit geen boter in. Nee, nee. Hij nee is en hij is, ja. hij is ook saai van, van smaak, vind ik. Schaal en droog. Ja. Wel lekker. Deze vind er... jij waarschijnlijk lekker. Ik vind deze te, iets te zoet. Iets te zoet maar hij heeft wel voorbij. een lekkere structuur. Ja, de en de... hij heeft zo'n knapperig buitenkantje. Dus de drie die ja, ik zo mooi eruit vond zien. Knapperig buitenkantje. Niet de Iedere bakker drie. doet dat hoor. Ja, de dat nummer vind drie ik kom lekker. Voorbij. En de nummer drie heeft ook een, een goede vorm. Een echte vorm. Ja, die ziet er, vorm. er heel echt uit. dik in het midden. Te ver doorgerezen. Ja, ver doorgerezen. Hij is iets te ploeverig, maar ik vind hem nou... ploeverig. Te ver doorgerezen. Noteer ik, ploeverig. Maar die heeft dat zoetje. Ja. Die heeft dat zoetje. Lekker. Die is ook met de kwast eroverheen geweest. Maar nog steeds schraal. Oké. Okay. Ja, ik ben er ook niet, niet kapot. Nee. Vier ruiklekken. Ik twijfel bij drie zelfs Zuinig, hoe vers die is. Ik doe hem even zo, luister. Een versheid, jongen. Ja. Yeah. Zo wordt hij, het heeft een, hij heeft wel een knaspertje. Ja, en dat, dat moet hij hebben. Ja. Dat moet hij hebben. Volgens mij is dat wel de beste. Ja, hij ziet er ook mooi uit van binnen. Kijk. Ja. Dat is je de hebt moeite. de beste. Echt waar? Ja, dit heeft... Kijk, hier zie je en vulling en gaatjes. En kijk, hij is niet helemaal hol van binnen, maar hij is ook geen cake. Hij heeft wel mooie laagjes. Nou ja, gaan we kijken. Ja, we gaan even... Ik geef hey, hem gauw door. Dan het wordt ze gauw gescheurd, hè? Ja. Ook voor de wat test en ja, het gaat De informatie rond deze test kunt u trouwens na onze uitzending terugvinden op onze website www. Daar staan dan, daar staat de uitslag van de test op. Dus dan kunt u gewoon met die test in de hand naar de bakker gaan. Ja, lekker. Ja, deze vind ik lekker. Zit zout in? Ja. Maar, maar is die wel vet genoeg? Vetter. Ik vind ah, het, het allemaal vetter. niet vet hoor jongens. Ja, het mag mag meer boter Het zijn allemaal een beetje dieet -croissantjes, toch? Braven. Nou ja, dat nou. kost geld hè. Boter. Ja. Mm. Is dit allemaal boter wat we proeven? Of ja. hebben we al margarine nou, voorbij? Uh... Nee, het is niet allemaal boter. Nee? Ik vond het uh, twee, twijfel ik, bij, mm. bij nummer twee. Oké. Okay. Was het Was... twee? Nee, maar ja goed, of het dan industrieboter is of uh, boerenboter, daar zit een normaal verschil in. Daar zit een enorm verschil. Dus dat dit je, moet dat, met boerenboter ja. gebeuren? De echte ja. goede croissant? Ja, natuurlijk. Ja. Nou, nou wow. we gaan naar de nummer vijf, de laatste. Nummer vijf Als je is dan een... toch je moeite neemt om een croissant te maken... wat geen makkelijk product is. Dat is veel werk en dat is best wel uh, moeilijk. Het, het rollen, het toeren, het, het, het rijzen, het afbakken. het ja, voelt slap deze. Waar, waarom zul je dan zuinig maar, gaan doen over, uh, over boter? Gek ja, genoeg. Ja, dit is beschaafd Dit is Noem, maar, smaakt niet vies. Nou. Ja, we gaan nu toch echt uh, tot de jurering komen. Is goed. Ik moet daar heel snel in optreden. Ja, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd, ja. Gaan we even cijfers uitdelen? De nummer 1. De nummer 1. Uh, oh ja, ja, daar blijf op, ik orlaan. bij. Wat dat is daarmee? Oh ja, dat was die eerste die helemaal wel achteraan uh, zit. Die er een beetje dan ook zout was. Zout Jullie, jullie, uh, jullie misten zout. Ja, een beetje flauwig, maar, maar was de wel de smaak, voldoende. Okay. Zes, zeven. Zesje. Zesje. De, tweede, de tweede, die werd schraal en droog. Ja, genoemd dat vond ik niks. Door jullie? Er zat te weinig boter in. Die voelde oh ja, die te droog aan. Ja. Jongens, we gaan ook naar de finale zo meteen van top. Oh ja, 5. we moeten opschieten. Um, uh, Drie vond ik heel mooi van vorm, maar vond ik uh, wat droog maar ja. niet slecht. Maar van mij iets te zoet. Ja. Ik hou van het dat hij iets hartiger is. Ja. Maar die komt wel redelijk af. Die dus. kwam we er wel redelijk af. Wat is de beste? Ik vond vier het lekkerst. Ja, ik heb... Vier het lekkerst. Nou, ik vind het een zeer opmerkelijke uh, oh, uitkomst. Goh, goh. Ja. Omdat hij... Ja, hij is mooi knisperig. Ja. ja. Hij heeft goed afgemakken. Nou, ze kunnen nu al de advertentietekst gaan drukken dan bij Albert Heijn. Niet. Dit is van de Albert Heijn. You're kidding. Nee, maar, it's really goed. true. Albert Heijn heeft gewonnen in onze croissant-test. Oh. Uh, op twee staat dan de Marokkaanse bakker Mediterranee... Oh, ja. uh, die bekend staat in Amsterdam als de beste croissant-bakker... Uh, in ieder geval heeft hij een methode die je heel veel ziet bij Marokkaanse uh, bakkers, namelijk iets, iets uh, vetter en iets zoeter. Ja. Uh, en de andere vielen eigenlijk allemaal af. En dat was bijvoorbeeld de Daily France. Die ging voor schraal en droog door. Ja, maar vind ik ook... De Hema, de eerste. Dat ja. was de Hema. En de vijfde, en dat vind ik toch ook wel opmerkelijk aan deze test, die is van het Vlaams Broodhuis met filialen in Rotterdam, Leiden, Amsterdam, Utrecht ja, die is en Guyana. Dus die is ja. te vroeg uit de overgang. Ja, want dat is over het algemeen sta, staan die bekend als. Maar de de smaak, wij vonden daar dus de, de smaak, smaak wel smaak lekker we van, maar van Ja, maar je komt uh... hier niet meer mee weg, want hij heeft geen nee, plek. Nee, de jury heeft ja. hem toch ja. nog niet helemaal doorheen nou, geduwd. Ik, Yvette, ik ben er heel blij mee. <laughs> en ga, gaan we hier Ondertussen zie ik gewoon dat er echt van alles aan het gebeuren staat. We staan opeens allemaal hele serieuze ja, gezichten. Gaat, uh... Zijn we aan de finale? Is dit de finale? Dat is alleen maar snijtechniek. We zitten dus naar Topchef te kijken terwijl we manjaar maken. Dat doen we met meesterchef Robert Kranenborg. Die weet de uitslag al. Die gaat hij ook voor acht uur aan ons luisteraars vertellen. We hebben nog twee minuten in deze uitzending. Volgens mij gaan jullie nu bekendmaken wie het is, hè? Is dat zo, Robert? Of komt er nog een onderdeel? Nee, er komt nog een onderdeel. Oh, je, je gaat het toch wel in deze uitzending aan ons vertellen, hè? En ook de lavendel deed daar geen goed aan. Duif was wat te gaar en kreeg daardoor een levensmaak. Duif een was te gaar, nou ja, dat soort dingen. Maar goed uitgevoerd. Toch wel spannend, hè, je vet. Ja, nou, wil, baan, wil ik het ook weten? Komt hij komt nu. Moody, ook het mooiste deel van het lab. Perfect gemaakt. We zijn natuurlijk wat heel zenuwachtig nu. Ik heb mijn zakdoek ja, ook ja, bij de hand. Ik de Ben nou hè? heel snel ontroerd bij dit soort dingen. Zeg het nou, jongens. <laughs> <laughs> Puntje van onze van stoel. Ja. Zo lekker was die. Zo breedspraakig. Die mannen een sublieme frisheid. Maniek, aardbeien en meloen. En rauw en gaar, zoet en zout. Bravo. Hm. Jammer dat die specerijen botsten met de oranje... Volgende maand is er weer een manjari op uh, Goed 24 juni. Kijk op onze Inkels website. Konfait. En wat een mooie ijscompositie. De juiste temperatuur... Is dat nodig Juist dat jullie dus zo lang praat? Steranijs. Kruidnagel, <laughs> kameel en koriander. Kom op, mannen. Vertel het. Een vergetelijk dessert. We zijn de dj's in, uh, in beoordeling. We bouwen het op. Ja, lang gaat dit nog duren? ...in jullie gerechten was uit één land. We gingen uit van professionele korps. En dat hebben we geproefd. Mensen, zet thuis ben, alvast de televisie aan. Exact. Als u dat niet al had gedaan. Ja. Want ik ben heel erg bang voor dit moment. We hebben nog 35 seconden in deze oh, jee. uitzending. Yvette van Boven, dank je wel voor je komst. Ik wil het graag <laughs> heel graag gezegd. Zeg gaan. het. Ja, kom dan. topchef 2011 Elf is. is gewonnen door Monique. Monique! Nou, dat is ongelooflijk. Nou, ik Heb ben blij je? dat we het nog hebben in de uitzending. Dankjewel, luisteraars, voor het luisteren. En bedankt, Robert Kranenborg en Yvette van Boven. Graag, Graag gedaan. Instituut Itzada presenteert waar gebeurde en wonderlijke vertellingen.